Dit is door negens met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Poroshenko heeft het parlement ontbonden. Dat maakte hij bekend via sociale media. De ontbinding zat er al aan te komen. Volgens Poroshenko moeten de parlementariërs weg... omdat ze mede verantwoordelijk zijn voor de dood van honderden demonstranten... bij de massale protesten in het land eind vorig jaar. Op 26 oktober zijn er nieuwe verkiezingen in Oekraïne. Er is ruim 325 miljoen euro nodig om de uitbraak van ebola in West-Afrika onder controle te krijgen. Dat blijkt uit een strategisch plan van de Wereldgezondheidsorganisatie dat persbureau Bloomberg in handen heeft. De ebola-uitbraak in Afrika heeft al aan meer dan 1400 mensen het leven gekost. Vooral in Sierra Leone, Guinea en Liberia. Eind deze week komt de WHO met het definitieve bestrijdingsplan. De stichting ALS Nederland kan het aantal donaties niet meer aan. Deze maand heeft de stichting al meer dan 14.000 donaties ontvangen... voor de bestrijding van de dodelijke spierziekte. Aanleiding is het wereldwijde succes van de Ice Bucket Challenge... waarbij mensen aandacht vragen voor ALS... door een emmer ijskoud water over zichzelf heen te gooien. Een postbode van PostNL heeft 45 rouwkaarten gedumpt... in een vuilcontainer in Zaandam. Hij is op staande voet ontslagen en er is aangifte tegen hem gedaan.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 Het weer, alleen in het noorden regent het niet vannacht. Morgen overdag trekt de regen geleidelijk weg en breekt vanuit het noorden de zon door. Tijdens de buien is het maar 14 graden. In de zon kan het nog 18 graden worden. Dit was het RMS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Toen kon ik inderdaad met mijn baan kon ik het regelen. Ik kon iemand vinden voor mijn huis. Om in die tijd op mijn huis te passen. Daar te gaan wonen. Met andere zaken alles goed af te ronden. En toen kon rijden. Nou geweldig hè? Ja. Dat is wel heel leuk. Oh financiën video. kreeg ik op een bijzondere ja. manier. Hele, hele, hele financiën. Want het was toch een aardige prijs. Mm -hmm. Ook. Ja en je moest er natuurlijk naartoe vliegen. En daar intern ja, wonen waarschijnlijk. In België, oh je kon met de auto oh, al.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 Ja, binnenkort sta je ook weer met uh, glodisstoel, uh, hoorde ik, in Haarlem. Ja. Wanneer goed. is dat? Uh, dat is uh, 14 juni. Vanaf twee uur staan we voor het raadhuis op de Grote Markt. In Haarlem. In Haarlem. En hoe laat uh, kunnen we uh, jullie ongeveer daar vinden met de groep? Nou, wij staan daar uh, twee uur, drie uur, vier uur, ongeveer die tijd. Ja, dus mensen die uh, willen helpen. Dus uh, christenen, evangelisten die mogen komen. Maar ook mensen vooral die ziek zijn of problemen hebben, hè? Want daarvoor zijn jullie, hè? Ja, iedereen is welkom. En zelfs ben je helemaal gezond en heb je geen problemen. Maar heb je iets van, hé... Hey. Ik wil er toch iets meer van weten van alles wat ik hier gehoord heb. Dan ben je ook van harte welkom. Ja, en dat doen jullie regelmatig, <tie> uh, elke maand. <tie> ja, klopt. En dat is door heel Nederland aan het gaan, ook door heel Europa. Ja. Ook in Zandvoort. Dus uh, op alle grote feestmarkten. De voorjaarsmarkt stonden we met een team. En ook weer op de zomermarkten binnenkort 29 juni en 10 augustus, meen ik. Oké, okay, dankjewel, Gesina. Ja. Hartelijk bedankt voor dit interview. Graag gedaan.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 Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op dit nummer: 06 37 09 47 Ik herhaal: 06 37 09 47 60. Of u kunt mailen naar info@apenstaartgebetszondfort.nl. info@apenstaart